Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die is opgepakt voor de ontvoering en dood van kleuter Dien... wil niet aan België worden uitgeleverd. Hij wil in Nederland voor de rechter komen, laat zijn advocaat weten. Het lichaam van Dien werd vorige maand in Zeeland gevonden. De man was zijn oppas... De dikke van is nog wat dikker geworden. De woorden airfryer, matcha en body shaming komen nieuw in het woordenboek te staan. Het gaat in totaal om 979 Engelse woorden die zijn toegevoegd. Bijna alle demonstranten in Limburg zijn uit de bomen geplukt. Een groep demonstranten zat dagen hoog in het Sterrenbos in Born omdat ze tegen de uitbreiding van een autofabriek zijn. De bomen moeten om voor die uitbreiding. De actievoerders worden nu één voor één weggehaald. De eerste bomen zijn ook al omgezaagd, zegt deze verslaggever van de regionale omroep. Ze staan hier op een meter of dertig van waar de demonstranten zich verschanst hebben. En als je dan zeg maar omdraait, dan op een meter of honderd verder, daar, je hoort het misschien ook op de achtergrond, daar is VDO al begonnen met de kap. Af en toe valt er hier een, een boom om. Dat gebeurt nu ook. En uh, ja, ze, ze maken er dus meteen werk van. En goud en zilver voor Nederland op de 1500 meter schaatsen. Het zilver is voor Thomas Krol. Het goud voor Kjeld Nuis. Hij schaatste een olympisch record. En is het genoeg? Hier staat 143, 21. Ja. ja, ja! In die laatste ronde 28. 40. En hoe knap is dit? Ja, best wel knap natuurlijk. Daarna moest hij nog wel vier ritjes wachten om te zien of iemand sneller was. Maar zijn tijd werd niet verbeterd. Voor Kjeld Nuis is het de tweede keer dat hij de Olympische 1500 meter schaatsen wint. De vorige Spelen won hij ook al goud. Het weer in het westen en zuidwesten wat zon. In het noordoosten regen. En 10 tot 13 graden. Morgen net zoiets als vandaag. Met iets meer kans op regen. En dan gaat of op ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A7, de afsluitdijk. In beide richtingen was de weg daar helemaal dicht vanwege technische problemen met een brug bij de Stevinsluis. Maar nu is in beide richtingen één rijstrook open. Hou daar dus rekening met extra reistijd. Helaas is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Op dit moment heb je ongeveer 15 minuten aan extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM Luncht. Lieve luisteraars weer terug in het tweede uur van deze Lunchroom... op 8 februari 2022 alweer. Uh, vanuit de studio, live hier in de studio aan de tolweg in Zandvoort. En uh, we gaan het laatste uurtje weer een beetje volmaken met muziek... wat nieuwtjes, mededelingen. En uh, onder andere het liedje van de Sidekick. En daar beginnen we dus mee. Okay, Ja, dat was het liedje wat je zojuist hoorde. Dat was het liedje uitgekozen door onze eigen Luz Vandaag en ze speciale een speciale bedoeling ermee. Ja, want, uh, uh, ken jij het, uh, de Chi Chinese horoscoop? Ja, dat loopt heel anders. Die loopt De, echt de rat, de tijger, de slang. Uh, ja, je hebt de, de, de rat, de tijger, de os, de, de, de konijn, de draak. Ja. Slang, paard, geit, aap, haan, hond, varken. En wat akkers. is het dit jaar vanaf? Want het is uh, het, uh, het begin begon uh, het Chinese kalenderjaar begon op 1 februari en het is dit jaar het uh, jaar van de tijger. Ja, vandaar uh, jouw keuze van het die, nou, de tijger. Okay. Het dat is zo leuk. De tijgers zijn de de helden van de Chine, Chinese dierenring. Wist je dat? Ja, ja. Want ze zijn dapper, enthousiast, vrijgevig. En ze springen met passie en zonder na te denken op onrecht. Oh, dat is een mooie eigenschap. Welk jaar ben jij geboren dan? Uh, 54. Niet nou, verteld hè? Nee, nee. Dat staat er niet bij. Nee. Ik dat dacht staat er ik... niet bij. Dus dat... Uh, voor jou is er een andere. Dat is een andere, ja. ja. Kom op. Nog een keer. Maar het zijn in ieder geval krachtige wensen, we, wezens en natuurlijke leiders. Dit maakt het tijgerjaar volgens de... Chinees horoscoop 2022 dan ook. Een perfecte periode om te kiezen voor je eigen pad en je eigen stem te vinden. Ik vind hem leuk. Daarom... Ja, het leuke is ook altijd het, het Chinees Nieuwjaar... in Amsterdam wordt het heel erg gevierd... daar in de Chinese wijk bij de Zeedijk. En dan gaan ze met, met draken dansen en zo. En dan gaan ze die gebouwen in. En dan worden de, is ook, hè? de draken worden dan verjaagd. En het gaat met grote trommels... en hele mooie kostuums. en uh, Ja, ze hebben een heel andere manier... van uh, Nieuwjaar vieren dan wij doen in ieder geval. Hè. Ja, en het kon, hè? Het kon, toen. En, uh, maar het jaar voor de tijger hebben we nu dus. Het, ja, en de tijger is... de eigenschappen van de tijger... In het kort zijn doortastend, zelfverzekerd, ondernemend, wilskrachtig, onafhankelijk, inventief, veelzijdig, grootmoedig, oprecht, goedbedoelend, rusteloos, dat dan weer wel, en impulsief. Nou. Maar eigenlijk geen minpuntjes. Nee, herken je dan dingen van onszelf erin? Eigenlijk alles wel, maar ja, ik ben geen tijger. Nee, Nee, ik weet wat ik ben. Ik ben weer... Ja, ja ik ben een konijntje weer. Een konijntje, oké. Okay. Ja, en, en, en bij, ons, bij mij thuis is het een, een, uh, een rat, een draak, een paard en een aap. Oké. Okay. En dan zit ik tussen, okay. als konijntje. Zelfs dus dat is met dierentuin. Uh, nee, het, is, het is een heel zielig gebeuren. Een heel zielig gebeuren, ja. Het is een Achloes. heel zielig gebeuren. Ja. Geniet doe, ervan. Doe maar. <laughs> have nothing. I, I who have no one adore you and want you so. I'm just a Just watch you. Wie kent hem niet? Ja, hij kan nog steeds mooi zingen. Nog steeds? Ik kom hem uh, af en toe tegen bij uh, The Voice. Uh, oh, nee, dacht dacht bij de VOMA. Nee, nou, nee. Nee, nee, nee. Nou, okay. Nee. Okay. nee, hij gaat naar nou wat Heijn, geloof ik. Oké, okay. spaastegeltjes. Ja. Hoe heet het? Uh, ik uh, las van de week ook dat ze de evaluatie van de Formule 1 uh, hebben gedaan. Uh, het rapport verscheen daarvan. Vorige week verscheen het rapport... Een evaluatierapport over de succesvol verlopen, dat Grand Prix. Heb jij daar iets over gelezen? Ja, ja, ja, wie niet. Ja, het voor volgen volgende natuurlijk. Want we hebben natuurlijk het feest mogen meemaken. We willen ook weten wat het heeft opgeleverd aan goodwill, inkomsten en uh, vrolijkheid. Nou, het document belicht alle relevante aspecten van het evenement en doet aanbevelingen voor de organisatie van, volledige, uh, van de volgende edities. Uh, gelijktijdig werd er een extern onderzoek gedaan uh, van de Breda University of Applied Sciences, de BUAS genoemd, vrijgegeven over de economische impact van de Formule 1 op zowel Zandvoort als de regio. Uh, maar het een en ander is inmiddels al, uh, is al geëvalueerd en het is dan ook geen verrassing dat de evaluatie zeer positief uitviel. Alles zat eigenlijk mee. Het mobiliteitsplan werkte perfect en de bezoekersstromen vonden probleemloos hun weg. Uiteindelijk kwam 80% met de trein of fiets. En minder dan 5% kwam met de auto waar deze overlast, zoals mooie dagen uitbleef. Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn dan ook bijzonder positief over de Dutch Grand Prix. Los van dit alles informeerde de Formule 1-wethouder van Haafde de Raad over de financiële stand van zaken rond de gemeente bijdragen aan het Dutch Grand Prix. En daaruit valt af te leiden dat hij vermoedelijk en voorlopig niet om extra middelen voor het evenement hoeft te vragen. Hij meldde tevens dat onderzoek heeft uitgewezen dat het de invoeren van een zogenaamde vermakelijkheden retributie mogelijk lijkt. En dat zou inhouden dat de gemeentelijke kosten verhaald kunnen worden op de bezoekers van het Dats Grand Prix. Dus zowel vriend als vijand was het er achteraf over eens dat het evenement uitstekend was georganiseerd en de wereldpest berichtte unaniem jubelend over de Dats Grand Prix. Dus we gaan hoopvol weer uh, richting september. En ook leert het externe onderzoekrapport uh, over de economische impact van het w Formule 1 weekend. Dat, uh, de gevolg van het, dat het ruim 22 miljoen extra werd besteed in Zandvoort en nog eens even zoveel in de regio. Dus iedereen heeft ervan meegesmuld. Nou, en het weer staat mee. Als we dit uit deze punten allemaal dit jaar weer hebben. dan, uh, dan gaan we vol vol naar, naar de eerste weekend van dus september. Nou, dankjewel dus voor deze mededeling. 4.23. mind got wild and my thoughts speak too deep. Thank God you're. You were the achiever, I'm more like a dreamer. You weigh down our options. I just go and freak come when I hit the ceiling. You'll be right beneath me if I fall. You catch and put my feet on the ground. Sorry. Feet on the ground The achiever, I'm more like a dreamer. You weigh down our options. I just go and freak them when I hit the ceiling. You'll be Het einde, ja, ze moest ene weg. Ja, ja het, het einde was ja, even zoek. Ja, de Vina Michelle was dat. Maar dat, uh, dat, dat wist wel. Ik had er in één keer gezien, in Had jij wat te vertellen, dus anders Ja, uh, ik ja? heb nog... Uh, want het is vandaag weer dinsdag. Hè, en dan, ja. uh, op dinsdag staat er altijd de weekmarkt in Noord. Op het, ja. Uh, op, het nu op het plein bij de Vorm. wat de beter Komar. schijnt te doen, wat ik begrijp. Wat zeg je? Hij ja, ja, het ja nu wat beter er, ik liep er vanmorgen even door. En... Uh, de bakker staat er, de kaaskraam is er, de, uiteraard de bloemen, de kledingkraam was er. En uh, het zag er heel gezellig uit en weer lekker vol. Uh, wat mij ook altijd heel erg leuk vind, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind als, uh, op dat uh, pleintje. Uh, daar heb je ook het hoekje van Nieuw Unicum. Ja, dat dat is, is een heel leuk winkeltje, dat zit tegenover de Fomart. En ze maken daar de mooiste dingen. Ik heb daar mensen bezig gezien... die zijn gekomen van die Unicum... en die zitten daar met hun uh, handicap... zitten ze daar schilderijen te maken... of zitten andere dingen te ja. maken. En het ziet er zo Mooie uit. Mooie tijdbesteding met een heel goed hey, ding. Ja, en dus als je dan toch naar die markt gaat... loop dan ook even bij het hoekje naar binnen. Uh, het, is een, een, een, het is een heel gezellig uh, winkeltje. Je kan er van alles kopen. Het is uh, van, uh, het is van uh, dinsdag... Tot vrijdag open, van half tien tot vier. En de markt uh, met zoveel kraampjes natuurlijk al de hele dag. Dus ga dan een geveen, het is lekker weer, het zonnetje schijnt. Ja, ga er even bij langs en loop dan ook even het hoekje binnen. Goed, lieve luisteraars, doe wat met deze tip van onze Luus. Nee, ik, ik, ik ik woon hier in de binnenstad. Wij kregen een brief, begin oktober, wij moesten voor 1 november... onze wildkeus bekend hebben gemaakt. Anders waren we kansloos. <lacht> Ja, maar er is geen wild meer. Het laatste wild dat we hebben, dat zijn die, die paar wilde zwijnen die daar bij Paleis Het Loos staan, weet je wel. Waar onze kroonprins één keer per jaar met zijn vrienden op mag knallen. En die beesten zijn weer helemaal afgevuld met mais, pap en valium, zodat ze langzamer zijn dan Willem-Alexander, weet je. Dat... Die beesten komen op rails voorbij, weet je dat. Ja. En dan staan ze met hele oude geweren op te knallen en daar wil Mabel ook wat aan gaan doen. Ja, Mabel zei, laat mij dat maar regelen. Ik heb nog een oude kortingkaart van de wapenhandel. en uh, Moet binnenkort toch in Amsterdam de, de Harley van Big Willem ophalen. Laat mij dat maar regelen. En dan wou ik het wat Mabel betreft dit programma bij laten. Over Mabel wou ik verder niets zeggen. Nou... Eén ding e wil ik nog even kwijt, daar moest ik aan denken toen, toen in Delft Bernard werd bijgezet. Dat in die andere kerken in Delft afgelopen jaar is daar die Joëtse, die Babel, die, die, die, die, die getrouwd met die Friese Kunt u zich nog herinneren hoe dat ging? Hoe zij naar hem keek? Zo van... mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ik ben ook wel eens schuil, maar dit was echt. Koninklijke porno, hier is Miss Picky en gerubijn bij. Echt waar. En die homo. Tata. Ja. En dan wou ik het bella. Nou, één ding wou ik nog zeggen. Uh, Mabel heeft één keer mee mogen jagen. En dan ken je ook dat verhaal. Die jongens stond dan met die oude geweer. En Mabel liep gewoon zo naar voren. Trok hem uit de holster. Legde hem tegen de slaap van dat zwijn. En die printjes. Van wie heb je dat geleerd? En die lange! En in de huwelijksnacht heeft ze vast een Friese uitgelegd. waarom hij de bijnaam die lange had. Maar dat is weer een andere vraag. Ja. Nou, dan wou ik het verder belaten. Wie trouwens nooit mee mocht jagen. was die andere lange. die Nu die, die familie uitgestolen biedt is. weet je die, die, de rooi van Zuiderwijn. Weet je nog wie ik bedoel? Die met die margarita ging. Weet je nog dat ze dat. dat, dat... Met z'n tweeën Nova, weet je nog? Dat je denkt: God. Hij brengt haar naar de crash. Weet je nog dat wel? Die margarita, zeg. Wat een schat, maar wat een gansje. God of God. Oh. Als, je, als je door je ouders bij je geboorte al naar een pizza wordt vernoemd, dan hebben ze geen vertrouwen in je. Oh. Dan ben je wel een hele platte doos, hoe niet? Uh. Ja, maar daarbij komt ook nog eens bij die familie uit de zwevende tak, zou ik maar zeggen. Er zit een vader ergens in Brussel, die roept dan vroeger: Ik ben de koning van Spanje! Normaal bel je een ambulance, maar nu zegt ze: Nee, je hoort doorgefokt. <lacht> en dan heeft zijn moeder, die gaat elke ochtend in discussie met de groentelaan van de koelkast. Cool <lacht> Lekker geslapen, broccoli. <lacht> en dan had ze die man, en die ging failliet, die, die, die Edwin, en die gaf toen de schuld aan de neefjes van zijn vrouw. Wat een slappe zak zeg. Nou, wat ik eigenlijk veel meer kwalijk heb genomen, is dat hij op een gegeven moment uit de koets ging klappen. Hij ging uit de koets klappen. Hij heeft verteld, op Prinsjesdag, de prinsjes, ze zwaaien wel met hun ene hand, maar met hun andere hand, de middelvinger. Ja, ja. En weet je dat het hartstikke moeilijk is om dat te gewoon... <lacht> ja, ik weet dat wat ik zal het zo terug te zwaaien. Dus, uh... Nou, kom nou even bij we zitten hier vanavond in Carré, met 1750 mensen. En laten we meteen zaken doen, dit is niet het domste deel van Amsterdam. Hoewel jij het gemiddelde behoorlijk naar beneden hebt gehaald. En wij, die hier zitten in deze zaal, wij weten ongeveer op dit moment wel wat er met de wereld aan de hand is. He, dat we binnenkort met Amerika eens oriënterend af gaan reizen naar Mars. Dat, dat we geland zijn op een maan bij Saturnus, om maar even wat te noemen. En, en hier in Nederland gaat één keer per jaar een gouden koets door de straten. Met er in een moeke met zo'n hoed. En er staan er 30.000 rand te bieden. Dag Duitsers, maar dat is toch raar? Ja, maar dat is toch raar? En niemand heeft er meer trek in, man. Zelfs de premier meldde zich de laatste keer ziek. Ja, met een of andere kutsmoes. Bondje aan mijn voet, vlekken erop, op, man. Ja, daarom worden die gereformeerden nooit besneden. He. Je kan die vooruit altijd nog een keer gebruiken. Ja. Ja, maar niemand heeft hem in Die familie zelf ook niet. Ze zijn allemaal jaloers op die vriezer. Want die hoeft niet meer mee te doen, ziet natuurlijk. Terwijl, zijn vuile, vieze man, zo'n pik heb je voor mij ook zo'n gangster. Hij ja, was uh, Joep even lachen. Tussendoor, dat een beetje kan mag helemaal wel uh, zo tussendoor de luce, denk ik. Ja toch? Ja. Uh, we He. gaan even iets cultureels hebben. leuk. We hebben een beeldenwandeling in uh, Zandvoort. Uh, Zandvoort staat vol met kunst en uh, beelden die voor iedereen vrij te bewonden zijn op straten, pleinen en in parken. De beelden van onder andere Kees Verkade, Nelklaassen, Kitty Warnawa en Malene Scherp maken Zandvoort tot een grote openluchtmuseum. Het Zandvoortsmuseum heeft een buitenbeeldenroute samengesteld... zodat je zelf alleen beelden af kunt gaan. Maar je kunt de route downloaden. Maar leuker is natuurlijk om samen met een gids de beelden te bewonderen. Dat kan tot met juni eens per twee weken op vrijdag meelopen... met een gids die alles vertelt over de verschillende beelden. De start is bij het Zandvoortsmuseum in de Svaluustraat nummer 1... en het begint om 1 uur... De duur daarvan is anderhalf tot twee uur wandelen en de kosten zijn 6,50 euro per persoon, inclusief een kopje thee en toegang tot het museum. Reserveren van tevoren reserveren kan aan de balie van het museum of via info.zandvoortmuseum.nl info at zandvoortmuseum.nl uh, De data dat het allemaal gaat geschieden, dat is 18 februari, 4 en 18 maart... 1, 15, 29 april, 13 en 27 mei... en 10 en 24 juli. Dat was dan weer eventjes een leuke cultureel advies. Ja, hartstikke leuk. Dacht ik ook. Ik zag het inderdaad voorbij komen. Het ziet er leuk uit. Ja. I know you're weary, I know you're blessed, don't include me, still here we are, both of us lonely, longing for shelter, for all that we see, why should we work?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 het uh, weer tijd voor een, uh, een trekje van de cd bedacht en uh, aangebracht, ingebracht door uh, onze Luus de cd van de maand het is de cd van Brian Adams, Brian Adams. Uh, uh, On the Road heet het nummer en dat staat ook op, de nieuw, op het nieuwe album van uh, Brian Adams. Nou, we gaan het draaien On the road, on the road I am ready to explore Ja, nou, dat was hem toch dus? Ja, dat was hem. Ja, oké. Okay. Het was ook een, ah, een abrupt einde. Ja. Een heel abrupt einde, okay. ja. Nou, Dan gaan we even ja. door. met weer een uh, leuk uitgaans tipje. Dat, uh, dat zien we hier net even kijken. Dat is in het Archeologisch Museum in Haarlem. Op de Grote Markt is dat. En er is een tentoonstelling Bier en Waard. Een leuke combi. Dat, Daar kan jij naartoe. Ik kan er zo naartoe? Ja, uiteraard. Jij bent, uh, ja, je uh, bent er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Uh, dat is brouwen en uh, drinken in vroeger tijden. Dat is uh, de tijden van 1300 tot 1700. Dat is wel erg leuk om te zien, lijkt me dat. Uh, de bierproductie is al vanaf de middeleeuwen onlosmakelijk verbonden met de stad Halen. Het begon als lokale productie, maar al snel werd bier een van de belangrijkste handelsproducten. en vond gretig aftrek tot ver over de stadsgrenzen. In de tentoonstelling wordt er aandacht aan geschonken aan alle facetten van het bier, brouwen en drinken. Voor deze tentoonstelling is een selectie gemaakt van bijzondere bekers van glas, tin en aardewerk om bier uit te drinken. Opvallend zijn de baardmannen, kruiken en bekers voorzien met baardige gezichten die in de 16e en 17e eeuw immens populair waren. Zo, nee, zo oud is jouw baard nog niet, Jan. Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Nee, dit is... kijken. Even kijken. Valt ja, mee, je mag niet. binnen. Okay. Uh, anno 2021 zijn het deze aansprekende kruiken... die de hoofdrol spelen in deze tentoonstelling. En uh, wanneer is dat dan? Dat is uh, elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag... tot en met 15 april en uh, van 1 tot 5 uur. En uh, de prijs, je houdt er niet voor omhoog, is gratis. Dus, uh, Alleen voor baardmannen. En, en bierdrinkers, denk ik. Maar je kan wel een biertje drinken als je geen twee hoeft te betalen. Altijd lekker, natuurlijk. Is, ja, toch? Er zijn het alleen maar baardmannen. Uh, ik denk het ja, wel. Ja, ja, ja. ja hoort er dus wel een beetje bij, niet. denk ik. Ja, nou, een ja, vrouw met een baard. Die stond op de kermis vroeger altijd. Ja, ja, ja. Nou, Die kan ook, gratis naar binnen. Maar goed, nogmaals, het is in het archeologisch museum in Halen op de Grote Markt. En uh, dat lijkt me een hele leuke uitgangstip. Toch? Ja. A mama needs a This lonely room No, there's nothing left It's only me and you Holding on to heaven But the heavens close down on me. Nothing lasts forever Nothing goes to plan Don't you lose your grip Be letting go of my hand Cause every single second Is a second that we can get back Het zo juist van Museum Haarlem. Wat heb ik? Museum Haarlem, Had je daar wel eens van gehoord. Ja, natuurlijk. Ja, daar zou vast iets leuks aan zijn. Ja, nee, maar ik, ik, het Museum Harlem is volgens mij weer... Pas wat ik zie, het Museum Het heeft een prachtige permanente tentoonstelling... over de rijke en bewogen geschiedenis van Haarlem. Het heet Allemaal Haarlemers. Beleef duizend jaar geschiedenis van de stad en ontmoet bijzondere Haarlemers. Ontdek hoe de bewoners aan het Spanen zorgden, vochten, rouwden, werkten, sporten, geloofden, vreden en feesten... Ontmoet Halemers uit het heden en verleden van wereldberoemd tot doodgaan. gaan. doodgewoon. Nee, dood gewoon. Huh? Do dood gewoon. Oh. Ja, ja goed, doodgewoon. gewoon. Is dood, gaan, oot, dood, dood, dood <laughs> gewoon, toch? Ja, toch? Ja, dood gewoon. En bekijk de stad door hun ogen. Ja, toch? <laughs> Daarna zijn er regelmatig wisselende <laughs> exposities over de typische Halemse onderwerpen en lokale of regionale kunstenaars. In het Gashuis, de museumwinkel en het museumcafé vind je naast mooie producten van Halemse kunstenaars verschillende publicaties op lokaal historisch gebied. Bij wisselen de expositie voor de regelmatig historische stadswandelingen georganiseerd die je door het prachtige centrum van Haarlem leiden. En uh, meer verdieping uh, bieden. Dat is wel leuk om te zien. Het, uh, nou, om dit. Is, ik zal je zeggen, het centrum van Haarlem is mooi. Is ontzettend mooi. Zeker. Met die trapgevels ja. en zo. Want uh, als enige Schellig. museum in Haarlem is Museum Haarlem ook op maandag open. Omdat de stadsgeschiedenis elke dag doorgaat en toegankelijk moet zijn. Kinderen kunnen met de Haarlemse mug op speurtocht door de tentoonstelling Allemaal Haarlemers. En uh, bekijk voor kinderworkshops de website van het museum. Uh, Museum Harlem is echt een must voor iedereen die meer wil weten en zien van Harlem. En uh, de openingstijden, dat is uh, elke maandag uh, 12 tot 5. En dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot uh, 5. Nee, zaterdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot uh, 5 uur. En uh, de prijzen dus voor volwassenen 10, 50, 9, nog gezinstickers kopen. Het is misschien wel een leuk idee om even in de, de komende voorjaarsvakantie te gaan doen met de kinderen. Ja toch? Ja. Yeah. Ja, het is echt uh, door de binnenstad... van. Ik had nooit van gehoord van dit museum, moet ik zeggen. Nee, je hebt, veel, je hebt uh, veel museum. Dit museum had ik ook eerlijk gezegd niet van gehoord. Nou, dat was weer een tip. En die krijgt u gratis van uh, Jan en Luus. Nou, op komt... Ja, bonitaal, lost in France. En uh, kan jij de mensen nog blij maken met een weerbericht, Loes? Ja, ik geloof het verdraait. Ik ga hem even opzoeken. Het is het uh, weerbericht van uh, Rico, Rico Schreuder. En als hij het mis heeft, dan ja. heb ik het ook mis. Okay. Maar het blijft vandaag droog. En uh, de, naast vrij veel uh, wolkenvelden zien we, en dat kunnen we ook zien, uh, ook af en toe de zon. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind... en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 10 graden... en vanavond en vannacht is het bewolkt... en uh, uit een dikkere bewolking kan een spatje regen vallen. Het koelt dan ook af naar 7 graden. Morgen is het voor de verandering dan weer eens een keertje grijs en bewolkt... en hier en daar spettert het wat. In de avond neemt de regenkans toe... Het wordt wederom 10 graden en er waait een waait en matige zuidwestwind. Ook in de nacht na donderdag en donderdagochtend valt er regen. In de middag is het op veel plaatsen dan weer droog. De wind is matig en waait uit het westen en het wordt maximaal een graad of 8. Vrijdag en in het weekend schijnt geregeld de zon... Maar er zijn ook wolkenvelden zichtbaar. Overdag stijgt het kick naar een graad of 6. En in de nacht kan het afkoelen naar rond of onder het vriespunt zelfs. Na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe en wordt het ook gelijk weer een stuk zachter. Halverwege volgende week worden de dubbele cijfers weer gehaald met waarden rond 11 graden. Tot zover het weer van Rico. Nou, slecht, uh, Wel wil ik er nog wel eventjes aan herinneren... dat wil je dit weekend vanwege het mooie weer naar het strand gaan... denk eraan dat er her en der van die bolletjes met olie op het strand liggen... en dat het niet uh, goed is voor je hondje of voor je schoenen. Ja. Vergeet het even niet. En wil je met het mooie weer wat uit? Er rijden geen treinen. Nee, wel bussen. Wel bussen. En... Uh, maar we hebben net natuurlijk wat tips gehad over het uitgaansleven in, uh, in Haal. En we hebben natuurlijk ook nog steeds onze eigen pluspunt hier op Standvoort En de blauwe trim. En het uh, is altijd nog steeds leuk om even mee te delen. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 kunt u in de grote zaal van de blauwe trim aanschuiven. Bij het inlooppunt mensen ontmoeten. Oude bekenden tegenkomen. Of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. U betaalt 1,50 of 2 kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon gezellig binnenlopen en doe met ons mee. En wilt u wat informatie? Neem even contact op met Linda Oude Dijk per e-mail. Of op 06 en uh, altijd ook een leuke tip voor de mensen die niet vanaf Zandvoort willen gaan. Ja, toch? Ja, en, en zijn er ook weer de, de activiteiten mogelijk in Pluspunt? Ja. de blauwe trends, zoals uh, biljartcursus. Die gaan we ook nog even, dus ook nog zo. like En you dance like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 The painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on as yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs.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 inside your Do you go to my lovely Peter Sars? Dat man met de mooie snor. en Dat was een grote sprong terug in de tijd naar de jaren zestig. Een heerlijk nummer. Is ook uh, ooit in het Nederlands op de plaat gezet door uh, Armand. Die keer ook nog wel. Ja. Ja, toch. Ja. Waar ga je heen, mijn liefste? Ook ja. een hele leuke... Het was ook eigenlijk wel een beetje een letterlijke vertaling. En ik vond ik zo leuk Als dus je het goed gaat... Hij zingt echt de woorden die, die hij dus ook zong, het, uh, Pieter Sarsten. Ja, voor zover dat mogelijk is, ja. Zover mogelijk is. Geweldig vond ik dat. Uh, jij gaat de keuken in met je kosmis. Wat is ja. het recept? Ik heb nu uh, de quinoa met rode biet. Oh, wat lekker. Het recept is uh, terug te vinden op www.leukerecepten.nl. Dus hou dat erbij. Uh, het is een recept voor twee personen, dus als je met meerdere wil iets, uh, dan moet je het gewoon vermeerderen. Je hebt nodig voor twee personen 250 gram rode biet gekookt, 150 gram uh, quinoa, 1 appel, 1 handje walnoten, 50 gram geitenkaas, 1 handje rucola, 250 gram zoete aardappelen en voor de dressing heb je nodig een eetlepel honing... drie eetlepels sinaasappelsap... 1 theelepel gedroogde tijm... een snufje peper en zout... een scheutje olijfolie... en uh, een oven. En die verwarm je voor op uh, 200 graden. Je schilt uh, optioneel de zoete aardappels... en snijdt ze in blokjes. Meng met een eetlepel olie... en breng op smaak met een beetje peper en zout. Verdeel over een bakplaat en rooster circa... 15 tot 20 minuten gaar. Kook ondertussen ook de quinoa gaar. Snijd de gekookte bieten in blokjes... en snijd de appel in dunne partjes. Meng de ingrediënten voor de dressing door elkaar. Giet de quinoa af en voeg dressing toe. Schep ook de zoete aardappel, rode biet, rucola, walnoten... appel en geitenkaas er voorzichtig doorheen. Serveer het lauw, warm of koud... En tips voor de dressing: gebruik, uh, gebruik degene de, de olijfolie van Mr. Verna met sinaasappel. Deze maakt het extra lekker. Als hoofdgerecht kun je er nog bijvoorbeeld kip of een vegaburger bij eten. Wil je het recept nog een keer lezen en wil je ook weten wat quinoa is, dan kun je het allemaal terugvinden op www.leukerecepten.nl nou, dankjewel. Dus we zullen wel lekker ruiken. Eet smakelijk. Oké, okay, dankjewel. Uh, je zei zojuist al. We hebben natuurlijk ook nog een, uh, een biljart. Dat kan ook nog steeds in de blauwe trim. Ja. Uh, in de blauwe trim uh, kunt u een biljartje leggen. In de grote zaal staat een biljart. En iedereen is van harte welkom. Uh, dat is dinsdag van 12 tot half 2. En woensdag van 12 tot 3. Donderdag van half 11 tot 12. En vrijdag van half 11 tot 3 uur. De kosten zijn 3,50 euro per persoon. Inclusief een kopje koffie of thee. En uh, maak een afspraak via de telefoon op 023-30 of stuur een e-mail naar Eva Effink. Altijd leuk dat soort dingen, want een kopje koffie voor de dames en een biljartje voor de heren en zo komen de dagen gewoon weer door. Ja, toch? Ja. Ik denk dat we het een beetje de laatste nummer gaan opzetten zo.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 Dit horen, uh, dan weten we het alweer. Einde van deze twee uur op deze dinsdag 8 februari. Luus en Jan ja hebben weer, weer met uh, veel plezier gedaan, toch Luus? Ja, ja. Ha. We hopen dat de luisteraars ook weer een beetje genoten hebben... van onze muziekkeus en de mededelingetjes, Het receptje. Wat ons betreft, uh, blijf het nou altijd zeggen... let op elkaar, blijf gezond en uh, maak nog een leuke dag van. En uh, wat ons betreft, uh, tot de tot volgende, volgende week. Doei